Hallo en welkom op deze slidecast over Twitter. Uh, de mensen die Twitter kennen, of die zelfs Twitter al gebruiken, gaan deze slidecast bijzonder triviaal vinden. Maar de mensen die nog nooit met Twitter hebben gewerkt, of die een intrede willen maken in Twitter, gaan wat kunnen opsteken uit deze presentatie. Uh, goed, Twitter. Wat gaan we daar vandaag allemaal over zien? Uh, een hele race een basisvraag is eigenlijk zoals, wat is het? wat is Twitter nu juist waarvoor gaan we Twitter gebruiken en hoe gebruik je het wie gebruikt het vooral en nog enkele interessante weetjes goed, eerst en vooral uh, wat is Twitter Twitter is een website die we terugvinden op het adres twitter.com eens je hebt geregistreerd gaat het startscherm er ongeveer uitzien zoals links op de pagina uh, de hele bedoeling achter Twitter schuilt er eigenlijk in om op een korte manier andere personen te laten weten wat er juist rondom jou het gebeuren is of wat je gaat doen of wat je bezig bent etc. en dit op een manier van maximum 140 tekens ja dat is eigenlijk heel korte berichtjes de communicatie is ook gratis Nu berichtjes posten op twitter noemen we tweeten en antwoorden op andermans berichtjes noemen we retweeten nu Jullie zien rechts een aantal personen die berichtjes hebben gepost. En jij kunt op je startpagina de berichten zien van mensen die je zelf volgt. Ja? Het is eigenlijk een heel netwerk van mensen die elkaar volgen. Uh, jij kunt dus de berichten zien van mensen die je volgt. En die mensen kunnen op hun beurt de berichten zien van mensen die zij volgen. Ja? Dus om automatisch, real lifetime zal ik zeggen, berichten te zien van andere mensen, moet je ze volgen. En hoe je dat doet, daar komen we zo dadelijk nog op terug. Um, op Twitter zijn er ook een aantal hypes of internethits. Want je bent niet verplicht om altijd een persoon te registreren op Twitter. Je kan bijvoorbeeld ook een huisdier registreren. En er bestaat een hype, een welbepaalde kat, ergens uit Engeland, denk ik. En dat is een kat met 1,4 miljoen volgers. Dus van die ja, grappige dingen eigenlijk. Goed, ehm... Um, Waarvoor gaan we Twitter nu eigenlijk gebruiken? We hebben het daar juist al een beetje aangehaald. Om mensen up-to-date te houden met wat jij bezig bent. Um, ook als we ergens iets leuks zien op internet. Kunnen we dat gaan delen. Bijvoorbeeld video's of foto's. Of links. Dan posten we gewoon de link in onze tweet. En dan kunnen andere mensen daarop klikken. En als derde doel dient het eigenlijk om niet alleen andere mensen met jouw interesses te laten kennis maken. Maar ook dat jij kunt zoeken naar... Ja, jouw interesses eigenlijk, door dan die wel bepaalde evenementen, activiteiten, personen te gaan volgen zelf. Dan, uh, hoe gebruiken we Twitter? Wel, door te tweeten. En hoe doen we dat? Door eigenlijk die blanke balk linksbovenaan uh, zelf je tweet op te stellen en op Enter te drukken. Uh, we gaan zoeken naar personen, zoeken naar onze interesses, zoeken naar onze vrienden via onze zoekbalk. En als we die persoon dan hebben gevonden, kunnen we die volgen door gewoon op het volgen icoontje te klikken naast het vogeltje. Vanaf dan zien we constant de berichten die die mensen posten. Nu, wie gebruikt allemaal Twitter? Eigenlijk kunnen we Twitter terugvinden in elke tak van de wereld eigenlijk. Celebrities die gebruiken het vooral om hun fans op de hoogte te houden van van alles. Of... Ja, eigenlijk om een beetje een wedstrijd te houden voor wie de meeste volgers heeft. Ook soms eh, bedrijven gaan het gebruiken om hun nieuwe producten te promoten. Maar ook andere dingen, zoals hulpdiensten. Uh, bijvoorbeeld op Pukkelpop vorig jaar was er een, uh, was er een ja, kanaal opgericht, zal ik zeggen. Waar mensen op konden tweeten als ze veilig en wel waren. Hulpdiensten kunnen je ook gebruiken voor te tweeten wat een veilige uitgang is bij een ramp. Of bij weet ik veel wat allemaal. Dus om de mensen op de hoogte te houden van alles. Het Witte Huis doet het zelfs voor hun campagne. Uh, evenementjes zoals suiker toestanden Als er een nieuwe groepsnaam uh, bekend is. En zo dergelijk. Rechts vind je ook nog een tabeltje van... Uh, ja... Pff. Wie dat eigenlijk allemaal gebruikt qua 10% mannen en 9% vrouwen, de leeftijden verder. Als je wil mag je dat nog eens bekijken. Dan nog een paar interessante weetjes. Uh, belangrijk zijn het ad en het hekje symbool. Eerst en vooral het ad symbool. Um, als je dat in je tweet zet, dan richt je eigenlijk je tweet tot een welbepaald iemand. In ons geval, ik, de Mans, richt mijn tweet tot Sanne Flavine door die ad. En als die persoon dan weet, dan weet die het effectief dat het voor haar bedoeld is. Ja. Andere mensen kunnen dat wel nog steeds zien. Dan hebben we het hekje, symbool, of dat noemen ze op Twitter de hashtag. En deze, dit symbool dient eigenlijk om um, in je tweet uh, je bericht een tag te geven. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met deze slidecast te maken, een opdracht. Dus ik zet daarbij gewoon hashtag opdracht. En als ik dan op opdracht klik, kom ik op een aparte pagina uit. Met allemaal de mensen die nog deze hashtag hebben gebruikt. Hekje opdracht. Ja, ik zie ik al de mensen rechts die dat, die dat al eens hebben getypt. En zo kan ik bijvoorbeeld als ik hekje Pukkelpop zou typen. Kan ik alle mensen terugvinden die ook interesse hadden in Pukkelpop. Dat zijn nog twee interessante wijtjes. En voor de rest is deze slidecast nu afgelopen. Bedankt voor het kijken.